Hitler is ook aan de macht gekomen door, via democratie. Leven de democratie. U gaat niet echt Geert Wilders nu vergelijken met Adolf Hitler, toch? Jawel, waarom niet? Wij zijn op de Dam in Amsterdam waar mensen en maatschappelijke organisaties samen zijn gekomen naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van de PVV van Geert Wilders. Men hier is verdrietig en boos. Uh, weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja, Dat vind u potentiële angsten...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 Iedereen die in Nederland niet politiek correct denkt volgens de principes van de linkse kerk krijgt onmiddellijk de banvloek over zich uitgesproken en is voortaan uitgesloten uit de politiek en de rest van de samenleving, en moet worden afgebrand door de linksgekleurde pers en publieke omroep. De linkse kerk zorgt ervoor dat u alleen maar zielige verhaaltjes over vluchtelingen te zien krijgt of over extreem rechts, en fortuin, eerst, of Wilders en Baudet, nu, gedemoniseerd worden. Pim Fortuyn 1948, 6 mei 2002, heeft in het voorjaar van 2002 de term de Linkse Kerk populair gemaakt tijdens zijn korte carrière als lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Fortuin heeft dankzij het werk van een moordenaar, die uit die Linkse Kerk afkomstig was, niet de tijd gekregen om de term netjes uit te werken en te definiëren. Toch begrijpen de meeste Nederlanders verdacht snel wat er met die term bedoeld wordt. Het gaat om een netwerk van links- en extreem-linkse organisaties en politici... journalisten en academici die elkaar de bal toespelen... elkaar aan banen helpen, rapporten, voor en over... elkaar schrijven en die stilzwijgend deze linkse ideologie aanhangen. De winst voor PVV is wat mij betreft een slag in het gezicht van de democratie... voor waardegedreven politiek. En de heer Wilders kan de laatste paar weken zich hebben willen voordoen... Als hij moeder Teresa zou zijn, maar twintig jaar lang haat, discriminatie, uitsluiting tegen bevolkingsgroepen en ook in zijn stijl, zijn politieke verdienmodel van aantijgingen, beschuldigingen en het demoniseren van anderen, zijn opponenten, nou, dan heeft hij een lange weg te gaan om ooit echt milder te worden. Een mens van 1,62, of het is die 60, die verandert niet op één een, een op de andere dag. Vraag, waarom zulke harder woorden? Want het land heeft toch gesproken op dit moment? Ja, dat moment? kan. Maar dat zijn mijn woorden. Er werd gevraagd om mijn reactie. Ik spreek niet namens het land. Dit is zoals ik het zie. En ik vind het zeer zorgwekkend. Ik denk ook dat Rob Jette heel duidelijk heeft gesproken, onze nieuwe partijleider, mijn opvolger. En dit is zoals ik het zie. En Natuurlijk ze hebben er ook, wat is het, 67% van de mensen hebben niet op de heer Wilders gestemd. De uitdaging is aan hem om te laten zien dat hij oprecht waarde gedreven is voor tolerantie staat. We hebben het nog nooit meegemaakt. U bent boos, merk ik. Nee, ik ben niet boos. Ik ben gepassioneerd. Dat is wat anders. Boos, nee. Ik ben niet boos op een verkiezingsuitslag. Ik maak me zorgen. De vraag was... Wordt hij wat anders? Nee, dat wordt hij niet. Als hij premier wordt, dan is dat door de coalitie. Dan is hij formeel premier, dat is niet mijn premier. Als we het over populisme of radicalisme hebben... wordt er meestal naar rechts gewezen, maar ook op links zijn die groeperingen dus actief. En hier wordt vaak anders over geoordeeld, zegt publicist Gert-Jan Geeling. We hebben ons de neiging in Nederland om uh, minder kritisch naar opkomend populisme op links... Uh, en ook radicalisering op links te kijken. Uh, mede vanwege het uh, verleden van het fascisme, het natieverleden, dat we hier ervaren hebben in Nederland. Uh, tegelijkertijd uh, zien we ook dat bepaalde doelen die op radicaal links bijvoorbeeld gesteld worden. Hè, tegen het kapitalisme voor een volledige sociaal-economische gelijkheid, vluchtelingen, het milieu. Dat zijn doelen waarmee we, waar we zeker begrip voor op kunnen brengen. Maar de middelen die daar geregeld gehanteerd worden, hè, soms de rechtvaardigen van geweld, hè, die botsen met onze democratische rechtsstaat. En daar zouden we geen begrip voor op mogen brengen. We moeten erkennen dat ook op radicaal links daar een gevaar uh, zich bevindt niet alleen op radicaal rechts ja hoe komt het eigenlijk uh, als je bijvoorbeeld naar Thierry Baudet gaat eten met een met een rechtsextremist dan is de wereld te klein maar als het over linksextremisme gaat zeg jij dan dan blijven dat ja. reacties aan ja. nou ja precies wat de regering zegt uh, de afgelopen dagen was een soort hysterie ontstaan rond vermeend racisme van leden van het Forum voor Democratie hè, daar kun je vooral alles over vinden uh, maar er ontstond een storm terwijl over die uh, dat besluit van GroenLinks om mee te gaan lopen met dit soort types dit soort types. Die geweld niet schuwen in een demonstratie in Amsterdam. Terwijl Rutger Grote wassing de leider van GroenLinks in Amsterdam... Herhaaldelijk is gevraagd om dat niet te doen. Partij van de Arbeid en SP en Partij voor de Dieren hebben zich teruggetrokken uit die demonstratie. GroenLinks niet. Als je dat niet doet, dan ben je mede dus actief eigenlijk binnen die beweging. En daarover ontstaat, sorry, in de media nauwelijks opwinding. Daar ja, hebben er heel veel ophef over. We ze veel veel minder mee. dan rond voor de democratie. En daar heeft het simpelweg mee te maken, is mijn mening, dat heel veel redacties, media redacties, gewoon nogal uh, links van snit zijn, laat ik het zo zeggen.